Mark Hokken met het NOS-journaal. De politie heeft een website offline gehaald die op verzoek DDoS-aanvallen uitvoerde. Volgens de politie gaat het om de grootste aanbieder van cyberaanvallen wereldwijd. Het gaat om de site Webstresser.org, waar mensen voor een klein bedrag DDoS-aanvallen konden kopen. Gisteren en vandaag zijn er vier vermoedelijke beheerders van de site aangehouden. Dat gebeurde in Servië, Kroatië, Canada en Engeland. Ook is het huis doorzocht van een mogelijke beheerder in Hilversum. Hij is niet aangehouden. Vanaf vandaag gaat de politie ook gebruikers van de site aanhouden. Er is te weinig aandacht voor de veiligheid bij de groei van Schiphol... zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de Raad grijpen het ministerie van Infrastructuur en Schiphol... een rapport van de Onderzoeksraad vooral aan... om te benadrukken dat de luchthaven veilig is...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 De Europese Commissie komt morgen met een plan om verspreiding van nepnieuws via internet terug te dringen. Er komt onder meer een gedragscode voor Google, Facebook en Twitter. En ook wil de Europese Commissie dat op scholen kinderen bewust worden gemaakt van nepnieuws. Premier Rutte wacht vanmiddag om drie uur een zwaar kamerdebat over de dividendbelasting. De oppositie heeft veel kritiek op de memo's die gisteravond naar de Kamer zijn gestuurd... Daarin staat onder meer dat ambtenaren van het ministerie van Financiën... hun twijfels hadden over het plan dat 1,4 miljard euro kost. Het weer, de regen trekt via het oosten het land uit. ZFM, verkeersabdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 rommelig uh, beginnen. Uh, sorry. Oh, nee, je bent er nog niet, want daar, daar komt nog iemand uh, binnen. Oh, het is een, een stoere jonge haai. Ja. Hoi. Die moest nog roken natuurlijk, of zoiets. Of, uh, of zeiken, Dat kan ook. Sorry hoor. Ja, sorry. Ja, dit knippen we er toch af. Dat vind ik zo grappig. Je kan alles zeggen nou. Nou, uh, het is, ja, we... We, uh, ik heb even een goed gesprek gehad met, uh, met uh, de man in de wagen, dames en heren. Ik zal verder uh, niet herhalen hoe dat allemaal gegaan is, maar het ging er heftig aan toe, zou ik u zeggen. Maar ik heb het nou voor elkaar gekregen dat we hij komt er niet meer tussen. Hij laat de band gewoon lopen en wij kunnen gewoon doen wat we leuk vinden. Dat is wel prettig. Dus we hebben geen last meer van die man. Dat vind ik zelf erg uh, prettig. Uh, en daarom wou ik ook meteen beginnen met drie nummers unplukt. Dat leek me... Sorry, een plukt. lijkt lijkt nou zo. Mag uh... oh, ik doe een beetje naar beneden? Oh nee, die weer laag? Nee, nou, ja, fijn. Dus, een un plukt. Dat betekent dat iedereen zijn, um, zijn plug eigenlijk uit zijn instrument heeft geplukt. Dat is eigenlijk het idee van een Sommige jongens hebben niet eens meer een instrument. Dat is wel heel erg extreem, unplukt. Maar dat komt wel, ja. Maar dat komt, komt helemaal goed. Het is heel erg modern, Unplug. Daarom wil ik dat ook heel graag. Een paar nummers, uh, Unplug. De Marcel heeft er dan wel weer een plug in, maar die is dan weer akoestisch. Nou, ik snap niet precies hoe het zit met Unplug. Maar het gaat erom dat je van iedereen een beetje hoort wat voor geluid hij maakt. Dat is eigenlijk het effect van Unplug volgens mij. En uh, dan beginnen we met een nummer, dat heet uh, Bolide. Het was in jouw Bolide. En Marcel en ik hebben net eventjes een, een intro uh, ingestudeerd. En uh, dat gaan we nu samen doen. Dat vind ik heel erg eng, want ik heb geen conservatorium. Oké, okay, nou, deze zit volgens mij te laag. Of gaat dat goed? Zit hij niet te laag, ook Deze, denk je niet? Ja, een stukje wel toch, hè? Zou ik hem heel veel, even heel interessant technisch... Wacht even, als ik hem loskrijg... Oh, kijk, er komt Dick al. Hi, Dick. Dick is heel erg charmant en leuk, ja. is echt een heer is het. In het verkeer ook. En normaal ook. En nu ook. Hé, hey, Dick? Hi. Dankjewel. Ze zijn allemaal zo leuk. Oh, ik ben gek van. Nou, Ik uh... veel te veel bij me. Uh, even kijken, hoor. Het volgende programma is gewoon weer solo. Want het is geen doen. Nou, zullen we het doen, hè, Mars? Mars is helemaal... Nou, dat gaat u. Zal ik, zal ik aftellen? Mars... Oké, okay, dan gaat 't hier. Komt hier. <coughs> Spannend, gaat hier. 1 2 3 Artiest in het licht. Stukje uh, Brigitte Kaandorp. En ze telde af: 1, 2, 3. En toen kwam de artiest in het licht. Ja, dat uh, is toch mooi dat dan uh, Brigitte Kaandorp even voor je aftelt. Hè? Dus dat is natuurlijk niet geregeld ja dat denk ik. Ja, maar ja Al assistent ja ik heb ik ken Berijt <laughs> jongen zeg maar niks <laughs> ja nou ik ken er, nou nou ik weet niet of, ik, of wij dat willen weten natuurlijk wel is gewoon een hele leuke vrouw ja dat wel ja. uit Haarlem toch uh, ja nou ja over woont ze gewoon oh, okay. tegenwoordig okay. Okay. maar uh, dat zou kunnen uh, um, Albert King was dit uh, geboren als Albert Nelson en dat gebeurde in Indiana in uh, de Mississippi en dat was op 25 april 1923. Nou, die komt zeker geen gebak meer brengen. Want hij zat al tijdje dood ook. Hij is overleden in Memphis, Tennessee op 21 december 1992. Dus dat is ook alweer een aardig tijdje terug. En was een Amerikaanse uh, bluesgitarist en zanger. En hij was buitengewoon... Invloedrijk, veel geïmiteerd, weinig evenaard. Hij was een van de Three Kings van de bluesgitaar, samen met BB King en Freddie King. En uh, uh, uh, uh, King uh, mat 1,98 meter 98 en uh, uh, woog 118 kilo en stond bekend als de Velvet Bulldozer. Nou, mooi dan, bulldozer. <laughs> Nou, zie je niet zo zo ver gereden heeft dan. In ieder geval de Three Kings. Nou, hij was een van hem, zoals we dus al zeiden. Goed, zeg Ron. Zeg, Ruud. Staat je fiets klaar? Ik, nou, ik heb net een band geplakt. Ja. Want ik was natuurlijk helemaal versleten van het rijden naar nou, al die ja. voorstellingen. Ja. Maar ik heb er toch een paar kunnen uh, optekenen. Oké. Okay. Nou. En, en dat dat tekenen, is... dat is een heel leuk bruggetje. Want dan gaan we kijken naar tekeningen uit de verzameling van Bert Sliggers. En dat kunnen we zien aan de Kruisweg 68 in Haarlem. Centraal in deze tentoonstelling staan 200 kleine tekeningen... van een anonieme outsider die 12 jaar lang iedere dag een tekening maakte. Een fractie hiervan wordt met u gedeeld. Het werk wordt omringd door tekeningen van collega's... die dezelfde thematiek beoefenen. Maar dan meer extreem en pontificaal. Naar aanleiding van de tentoonstelling... is een publicatie aan de hand van de verzamelaar verschenen en die is genaamd A Drawing A Day... Bij de speciale editie in een kleine oplage, genummerd en gesigneerd, is een originele tekening bijgesloten. Nou, op zaterdag 28 april zal Bert Sliggers van 3 tot 6 uur in de kunsthal aanwezig zijn om een toelichting te geven op zijn verzameling. En de, uh, het is allemaal te zien tot en met 28 april. Dan voor de kleinere onder ons... Tot en met? Tot en met? Tot en met, oh. uh, tot en met 28 april. Het wordt geopend toch op 28 april? Uh, even dagelijks, tot en met 28 april. Nee, hij is aanwezig. Uh, 28 april. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dan moet je me niet van de wijs brengen. Nee, nee maar ik, ik, ik dacht even van het begint 28 april. Maar nee, dan eindigt het ook weer. Eindigt nee, het. Nee, ja, dat is maar één, slechts één dag. Nee, hoor. Okay. Het is nu al te zien. Okay. Alleen hij is dan aanwezig. Oh, zo zit het. Nou, nou kijk Sorry, of we van, van, van de kleintjes ook commentaar krijgen. Nee, toch? 9 plus uh, kleintjes. Jeugdtheater Mario Dames speelt Anna's oorlog in het Haarlems Verhalenhuis aan de Vrechlandstraat 5 in Haarlem. Naar het boek van Beatrice Nolet, die de Kinderjuryprijs 2011 gewonnen heeft... een indrukwekkend verhaal over de rollen die mensen gespeeld hebben... tijdens de Tweede Wereldoorlog en de betekenis die dat heeft op kinderen van nu. Anna's oorlog is twee keer te zien, op zaterdag 28 april in de Oude Kerk in Spaardam... en zondag 29 april in het Verhalenhuis in Haarlem. Nou, wat is nou het verhaal? Anna is een meisje van nu. Ze is 11 jaar en woont met haar ouders op een woonboot... een eind buiten het dorp. Natuurlijk is ze dolblij als ze in die verlaten uithoek... ineens een buurjongen van haar eigen leeftijd krijgt. Maar haar ouders verbieden haar om met die jongen om te gaan. Dat kun je maar beter niet weten. En dat vertellen we nog wel eens, zijn de dooddoeners. Samen met Borre, de nieuwe buurjongen, gaat Anna op onderzoek uit. Het wordt een speurtocht langs verzwegen familieverhalen... uit de Tweede Wereldoorlog. Als er onopgeloste raadsels blijven, gaan Anna en Borra inbreken bij Anna's overgrootmoeder die een kamer vol naslagwerken heeft. Ze worden betrapt en er leert ze over helden, verraders en hun eigen verantwoordelijkheden. Een zielig, maar mooi liefdesverhaal noemde twee leerlingen de voorstelling en een volwassene zei wat een waardevolle voorstelling. Mooie tekst en het spel raakte. Wanneer? En zondag 29 april dus. Dan nog, uh, in het Veerkwartier in Haarlem aan de A. Hofmanweg 62... live op zondag... Jerry is geen uh, coverband zoals je het zou verwachten. Reken niet op usual suspects... maar laat je verrassen door zorgvuldig uitgezochte juweeltjes uit de jaren 80 en 90. Iets wat je niet wekelijks hoort, maar toch een hoog oja oh ja hebben... en vervolgens een glimlach op je gezicht overen. Jerry speelt nummers van R.E.M. tot Blondie... Van Snow Patrol tot Depeche Mode en van Fleetwood Mac tot Amy Winehouse. Verrassende eigen composities van passievolle muzikanten en er mag gedanst worden. En wanneer is dat? Zondag 29 april vanaf 4 uur. En straks meer cultuurnieuws, want er komt nog veel meer hoor. Ja, wat hij heeft nog veel meer bij elkaar gezocht hierom. Jawel. Dus je een echt ons, op, uh, onze cultuurgoeroe, onze cultuurgoeroe. <laughs> Dank je Ruud. <laughs> Artiest in het licht. Ik zeg niks, kijk of u hem herkent. Look at a face, it's a one A beautiful face and it means something special to me Look at the way that she smiles when she sees me How lucky can one fellow be? She's just my kind of girl, she makes me feel fine We black. Helemaal fout te doen natuurlijk Want dan denkt rond dat mag beginnen maar Ja maar dat, dat is, dat is dat niet zo hè? Dat is nog niet zo, ik moet even wat vertellen en, uh, Maar daarom brak ik ook per ongeluk even het plaatje van die meneer af En bent u er al achter wie het was? Nou ik denk het niet Ik niet zeker Nee jij niet hè? Nee, nee, ik weet hij niet. is wel heel beroemd Ik ben heel erg benieuwd Maar je, je houdt me in spanning, vertel Het was Björn Ulvees Dat meen je niet Ja Je meent het wel Ja Oké. Okay. Ken je die? Ja, ik ken hem wel. Maar, maar ik van niet dat hij dit was, nou, was toch van, van uh, Abba? Uh, juist, ja, ja. Geboren in Göteborg. Uh, 25. <lacht> <lacht> Göteborg. Um, 25 april 1945, een uh, Zweedse muzikant en componist. En hij was natuurlijk een van de bandleden van de uh, wereldberoemde uh, Abba. Abba. Björn Ulvees werd geboren in Göteborg in een muzikaal gezin waar hij al snel opvalt door zijn talent voor talen en muziek. Op 11-jarige leeftijd verhuist hij met zijn ouders naar Westervik... Waar hij onder impuls van zijn oom prompt gitaar gaat spelen in een folkgroepje. In 1961 vormt hij met drie schoolkameraden een band. Die vooral een mix van folk, dixeland en jazz brengt. Om 1963 te kunnen deelnemen aan een talentenjacht op de Zweedse televisie eh, radio. Sorry. Schrijft zijn moeder hem in onder de naam de West Bay Singers. En dat is de Engelse vertaling van Vaster West en Vic. Bye. Weet u dat ook weer. Goed, um, het radiooptreden valt uh, onmiddellijk in de smaak... Uh, bij platenproducent Bernd Bernhag... die hem in contact brengt met zijn collega Stig Andersen. Ja, nou wordt het beroemd. De laatste neemt de vierkoppige band mee naar Stockholm... waar hij hen onder de naam de Hootenanny Singers... laat tekenen voor zijn Polar Music International. Zij zullen nou vooral in het Zweeds zingen wat vrij ongewoon was in die tijd. In 1964 reist de groep met een oude gehuurde Volvo-tournee door Europa... en beleven ze naar eigen zeggen, ondanks hun matig succes, de tijd van hun leven. In 1965 uh, uh, uh, vat Björn aan de Universiteit van Lund zijn studies handelsrecht. en later ook zal uh, voltooien. En in 1968 brengt Thijs zijn eerste zoon solo single uit. Reiring. En in het Zweedse versie van de internationale hit Honey. Nou, en wat u net van hem hoorde... Dat was natuurlijk het liedje She's My Kind of a Girl. En later deed hij natuurlijk op in de groep ABBA... samen met Benny en Anna, Friet en Agnetha. En die wonnen dan ook weer in 1974 het Songfestival met Waterloo. En nou ja, de rest is geschiedenis en kennen we. Toch? Ja. Nou, daar mag jij weer. Zijn we al in het patronaat geweest... Uh, nee, uh, nee. Ja, yeah. daar gaan we nu wel heen. Tenminste, oh. we gaan er binnenkort heen, want oh. daar spelen de Mafkicks. De Mafkiks? Jazeker. Oh. Een passende de naam had het Haarlems vijftal niet kunnen kiezen. Als een frisse zomerstorm dendert hun vrolijke muziek met een rauw randje van het podium af. De Mafkiks ontstond in uh, begin 2014. Na een onstuimig jaar met wereldreizen en tegenslagen vond de band in zijn weg naar verschillende kleine podia in Haarlem. Zoals uh, Pub de Tempelier, de Pitcher, de Oerkap en het Patronaat Café. Een radio TV optreden bij Sound of Haarlem viel goed in de smaak en in juni 2016 waren de MAF Kicks Sound van de maand bij Haarlem 105 met de videoclip van Shoot Me Down. Ook waren de MAF Kicks in 2017 te zien in het patronaat bij de Rob Acta Award. Dit voorjaar zal de band zijn eerste EP uh, Summerstorm releasen. Waarvan natuurlijk eh, deze avond veel gespeeld zou worden. Uh, dan gaan we nog eventjes naar Arabella Steinbacher in de Philharmonie in Haarlem. Arabella Steinbacher behoort tot de meest vooraanstaande violisten van dit moment. Haar optredens bij het Salzburger en bij de Proms in Londen in de Royal Albert Hall werden vol lof ontvangen. In een muzikaal gezin raakte Arabella Steinbacher spelenderwijs bekend met de viool... en op negenjarige leeftijd werd zij de jongste student op de prestigieuze Hoogschule. met haar Stradivarius. Rof en kookstijl, want Steinbacher eet graag gezond. Zij reist nu al de wereld rond met toonaangevende orkesten. Steinbacher wordt begeleid door een van de meest ervaren en geroemde begeleiders van deze tijd... Robert Kulek. Nog eentje... Ja, ik hoor geen tegenbericht, dus we gaan nog eentje doen. Dan gaan we nog even naar de stad Schouwburg in Velsen. Cabaret Oeluk. De theatersensatie van dit moment. In het Witte Theater was Oeluk in een oogwenk uitverkocht. Daarom zetten wij hun nieuwste droeftoeters gewoon lekker in de Schouwburg. Stap in een hilarische achterbaan van muzikaal geweld. Krankzinnige dialogen en een visueel spektakel. Je valt van de ene verbazing in de andere. En je staat altijd op het verkeerde been. De idiote figuren vliegen je om de oren en je vraagt je af, hoe verzin je het? De ene sketch is nog vindingrijker, gekker en grappiger dan de andere. Wat een energie en originaliteit volgens Jochem Meijer. Oeh. Ben je moe? Nou, van praten. <lacht> klem, in, klem in je kaken. Ja, ja, ja. ja. Uh. Je hebt me door. Ronnie Wood mystifies me. Natuurlijk bekend van The Stones, waar hij al uh, sinds half jaren zeventig uh, in uh, Daarvoor ook nog lid geweest van The Faces, onder andere met uh, Rod Stewart. Ronnie Wood dus. En, en het was een van zijn solo liedjes. En dat liedje dat heette Mystifies Me. Yes.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 Afgelopen weekend werd de route van een jaarlijks hardloopwedstrijd... door de duinen van Kennemeland ook al verlegd... omdat er een wandelpad onder water stond. Het waterbedrijf kan zelf niets aan de grondwaterstand veranderen. De natuur zal zelf zijn werk moeten doen. Het Noord-Hollands Archief heeft alles scans van printbriefkaarten... die de organisatie online had staan verwijderd van het internet. Dat betekent dat ruim 56.000 briefkaarten niet meer te vinden zijn...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 Als nu claims per foto dreigen, als een rechthebbende zich meldt, is het niet verantwoord om dit soort foto's online beschikbaar te blijven stellen, legt het Noord-Hollands archief de keuze uit om duizenden, duizenden stukken offline te halen. Het Noord-Hollands archief betreurt dit zeer en op zoek naar een oplossing waarbij een gedeelte van de scans en prentenbriefkaarten mogelijk weer online getoond kan worden. Dan Haarlem gaat de overlast van straatverkopers aanpakken.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 Tijdens Koningsdag is er wel weer een traditionele rommelmarkt op de Prinsessenweg en Louis Davidstraat. Buiten dit gebied wordt geen rommelmarkt toegestaan. De rommelmarkt is tot twee uur. Vanaf drie uur wordt het verzamelde vuil opgehaald en de straten geveegd. Houd er ook rekening mee dat op Koningsdag een aantal wegen zijn afgesloten. En als laatste nieuws: twee jongens hebben rond middernacht een meisje lastig gevallen op het perron van station Haarlem.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 Zijn die op zie je hem dan voor? voor verrassingen. <laughs> nou, uh, heel eerlijk te gezegd. Ja. Ik verbaas mezelf af en toe ook wel eens op. Oh, is dat zo? <laughs> ja, absoluut. D dit is nou toch zeker iets wat ik zeker niet achter jou gezocht had. Nee, inderdaad. En uh, daar heb ik gewoon gelijk in. Uh, vertel, vertel, vertel eens even. Nou ja, deze uh, verleden jaar had je de, de, de gay parade hier op Zandvoort. Ja. En, en uh, deze meneer uh, Piet Stradham uh, heeft daar uh, opgetreden. Ja. En ik kwam dit toevallig uh, tegen. Uh, op uh, jou, jouw bekende Spotify. Ik denk, nou ja. weet je wat, ik doe deze een keer. Ja. Die is wat jou? heel anders dan... dan uh, ja, Dekker natuurlijk. Ja, maar wel stellen, ja. Jij ja. hey, hey, hebt hem gesproken... vorig jaar, toch? Nou of, ja, ik, ik heb hem even gezien. Heb je toch uh, 2500 uh, euro betaald om dit te... <laughs> ik ga hier niets over zeggen. Volgens mij moeten we straks weer iets anders gaan draaien. Ja. Zullen we cultuur doen dan? Cultuur. Ja, ja laten we, we eens wat met cultuur doen. Laten we eens op de fiets stappen. En laten we eens een ritje maken naar het Kennemer Theater in Beverwijk. Nou, dat kan ik lopen af. Ja, jij wel. Ja, want het is bij mij doe ik. Ja, ja want anders dan had ik jou op moeten halen achter op de fiets. Ja, en, nou, nee, goed, dat nee, is een niet. Ik, ik nee. ga wel lopen. Nee. Maar nu serieus. De tragicomische solovoorstelling Ma is gebaseerd op het gelijknamige boek dat Hugo Borst schreef over de aftakelende geest van zijn moeder en haar onvermijdelijke opname in een verpleeghuis. Het is een liefdevol en openhartig portret van een moeder in de woorden van haar zoon. Een moeder die altijd klaar stond voor haar zoon. Totdat meneer Alzheimer de rollen omdraait. Hoe soort een zoon voor zijn moeder? Zijn dilemma's, angsten en moederliefde worden vertolkt door de acteur Erik Corton. En uh, het leuke hierbij is... voorafgaande de voorstelling Ma vindt een voorbespreking uh, plaats door een dramaturg... die meer zal vertellen over de inhoud en achtergrond van de voorstelling. Waar gaat Ma over? Waarom ko koos Solostories dit boek van Hugo Borst? Om een voorstelling van te maken. Hoe bewerk je een boek tot een theatermonoloog? Wat heeft acteur Erik Korton met het thema van de voorstelling? Na afloop van de voorbespreking is er ruimte voor het stellen van vragen... Voor het vormgeven van de voorbespreking wordt ook samengewerkt met de Alzheimer Nederland... en de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers Metso. De voorbespreking begint om kwart over zeven en is gratis op vertoon van uw kaartje. Dat dan weer wel. Uh, vanavond nog om acht uur vindt wederom een improcessieavond plaats... in de pletterij aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem. Deze wordt samengesteld door een gastmuzikus die andere kunstenaars en uh, musici uitnodigt. Deze avond zijn Timon en Daniel Komen de samenstellers. Timon, Timon Komen is een veelzijdige uh, gitarist... niet gebonden aan genres met een grote voorliefde voor improvisatie. Zijn grote voorbeelden zijn Bill Frisell, Frank Seppa en John Lennon. Met de band Kapok speelde hij onder andere op Oerol, Noordtjes en festivals in het buitenland. En zijn broer, producer Daniel Komen, maakt onder de naam Manadan elektronische muziek waarbij samples van oude jazzplaten het startpunt zijn. Gewapend met een synthesizer, een batterij aan uh, effecten en drums... creëert hij sferische klankbeelden... die zomaar kunnen omslaan in vuige, noisy beats, wat er ook mogen zijn. De tweede set is een open podium. Iedereen is welkom, dus neem vooral je instrument mee. De zaal gaat open om 8 uur, de toegang is gratis... maar een vrijwillige bijdrage is welkom. was het? ja ik, ik, ik kan er nog twee doen. ah doe die maar zo, zo direct. ja daar weer een plaatje. ja gezellig. the flower pot man, bloempotmannetjes. Dank. let's go to San Francisco. dat uh, meelifte op het grote succes van de Flower Power, natuurlijk in de Summer of Love, 1967. Toen dit ook een grote hit was. En dit is de uh, Road Band. En hierna hebben we nog een stukje cultuur. Maar dit heet I Won't Let You Down. Yeah. Again, een niet-onverdienstelijke cover van de originele single van PHD. Dat was degene, de wen die het uitgebracht hebben. Maar helaas, die staat niet op deze service. Pech. Geen service dus? Nee, geen service. <laughs> Sorry, man. Maar goed, doen we het... Uh, nou, de, de, deze roadband <laughs> hebben het uh, niet onaardig nagemaakt. Nee, dat is nou, waar. Ja. Niet onaardig. Hebben we nog even tijd? Uh, uh, ja, je mag nog heel even. Ja, want we zijn nog niet bij het Halen Houttheater geweest... en vanavond, donderdag en zaterdag om half negen... speelt toneelgroep De Wijze Kater Het Proces van Judy Vos. Een toneelbewerking van de gelijknamige roman van Frans Kafka. Jozef K. wordt bij het ontwaken gearresteerd. Waarom, weet hij niet. In een nachtmerrie die volgt, komt hij er ook niet achter. Een web van wetten, regels en illustrie figuren sluit zich rond hem. Want regels zijn regels, en de wet is de wet. Zou, zou dit ons ook kunnen gebeuren? En loopt het dan net zo af? Nou, ga dat dan maar zien bij het Haarlemmer Houttheater... vanavond, donderdag en zaterdag om half negen. En dan nog even het laatste punt... en ik hoop dat het weer een beetje meewerkt, toch? Een Vicent wandeling En het uh, verzamelpunt daarvoor is bij het parkeerterrein... van restaurantse De Bokkendoorns in, aan de Zeeweg in Overveen. Tijdens deze unieke wandelexcursie gaat u onder begeleiding van een boswachter het kraansvlak in... Een gebied dat normaal gesproken gesloten is voor het publiek. Het kraanvlak is het eerste gebied in Nederland waar wicenten onder natuurlijke omstandigheden leven. De wicent is verwant aan de Amerikaanse bison en wordt ook wel de Europese bison genoemd. Tijdens de excursie wordt verteld waarom er wicenten naar het kraanvlak zijn gekomen en waarom het zo belangrijk is om onderzoek te doen naar deze bedreigde diersoort. Deze excursie is gericht op volwassenen die goed ter been zijn. De tocht gaat over oneffen terrein. en wordt dan ook geadviseerd om stevige schoenen aan te trekken... en een verrekijker mee te nemen. Zaterdag 28 april van 2 tot 4 uur. Nou, ik ga niet mee. Jij gaat niet mee? Nee. Ook niet achter op de fiets? Nee, ik ga niet mee. Ik ga niet mee. Kijk, in die duinen. Het nee, zijn niet. wel grote beesten, hoor. Ik ja. fiets dus wel door die duinen. Als ik ja. dus overal heen moet, dan kom ik wel zo'n beest tegen. Ja, ja. Ze zijn groot. Ze zijn groot. Heel, Heel groot. groot. Heel groot. Sure. Maar niet gevaarlijk. Tenminste, oh. je moet er niet mee gaan spelen. Nee, dat moet je niet doen. Nee. Maar, ja. Ik ga stoppen, leven. Oké. Goed, oké. Okay. Uh, nou, bedankt weer. Nou, uh, graag we, we, we hebben weer genoeg te doen de komende tijd. En uh, het wordt wel weer, uh, wel weer gezellig. En dan hebben we natuurlijk ook nog Koningsdag. Ja. Nou, de agenda voor Koningsdag is Antwoord. Zullen we u morgen eventjes uh, presenteren? Ga jij nog wat doen? Ga uh, jij nog wat doen met Koningsdag? Nee. Nee, lukt niks meer. Ik, ik heb daar niks mee. Jij nee. zit gewoon op je troon. Ik zit gewoon op mijn troon. En, uh, <laughs> ik kom daar ook niet vanaf. Okay. Nee, dat kan ik allemaal niet doen. Het is me veel te ingewikkeld. Die troon is al hoog. Ja, en dan nee, moet dus. ik helemaal naar beneden. En, en weet, je, weet je wat het erg is? Je moet ook weer omhoog. Ja, uiteindelijk wel. Ja, en ja. Uh, nee, dat wordt niks. Nee, uh, ik, uh, ik blijf lekker thuis. Want uh, ik uh, herinner mij nog een uh, vorige keer... dat ik een keer onderweg was naar Zandvoort... En uh, dat ik in Haarlem strandde omdat uh, het zo idioot druk was dat ja. er geen trein meer reed. Dat is en dat er mensen op het spoor gingen lopen en dat soort flauwekul allemaal. Dus ik heb, uh, nee, ik had eigenlijk wel een uitzending met, met Henny, maar ik heb gevraagd of iemand mij kon vervangen. En dat gaat Dolly doen, dus ik blijf lekker thuis. Is Dolly zo sportief? Ja, die is hartstikke sportief. Oké. Okay. Vooral de 100 meter figuurzagen met <laughs> hindernissen. Het zou heel goed in. Ja, Dat, dat, dat is gaat echt, leuk hoor. worden. Ja, dat, uh, dat wordt heel leuk. Ik ga luisteren. Dit zijn de Pointer Sisters. En het liedje heet Dirty Work. Volgens mij is dat origineel van How Noots. Maar ik weet niet zeker. van Hallen Ouds kom ik daar maar bij. Het is van Steely Den, als je denkt. Oh, zeg dat dan. Ja, sorry. Welk turkey word doelen ze nou? Ik weet het niet. Deze dominee-dochters. Het waren toch dominee-dochters? Uh, ja, zeker ja, ja, ja, ja. Ja, ja, zeker weer. Dirty work, een cover dus van een oorspronkelijk eh, nummer van Steely Dan. een leuke cover trouwens. Van de Pointerzusters. In Giethoorn beter bekend als de punterzusjes. Ja. Oh yeah. Zo, nou klaar. Oké. Okay. Dit is wel heel erg mooi de laatste plaat voor vandaag denk ik de last Waltz Suite. Nazareth to hide When I saw old Carmen and the devil walking side by side And I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown She said, I gotta go, but my friend can stick around So Luke, and Luke are waiting on the Day. Hey Luke, my friend, what about a young Annalie? He said, to do me a favor, son, won't you stay and keep your Annalie Stir. versie van het nummer The Wait. Dit keer bekend onder de naam The Last Walls Suite. Ja. En dat was natuurlijk afkomstig uit die beroemde film... met afscheid van de band... Um, en in dit geval in combinatie met The Staple Singers En het liedje dat heette natuurlijk The Weight, wat in de jaren 60 een knaller Van een hit voor de band was Goed, nou uh, gewoon, uh, Ja, Een beetje volle werkplek Het is helemaal <lacht> klaar Jij weet ook alles hè? Je kunt er zo weer op <lacht> <lacht> Het was weer een waar genoegen Dames en heren, dit was Sandford van Voor deze woensdag, de 25 april Morgen ben ik weer samen met Dolly en uh, Ron, jij weer bedankt voor al je bijdrage. Nou, jij ook bedankt en vooral de luisteraars bedankt voor het aanhoren van al dit soort dingen. <laughs> ja, mensen die moeten wat afzien. Nou, nee? nou, nou, nou. Al die cultuur die ze voor hun kop krijgen. nou, Ach, nou, nou. Ah. nou, nou, nou, nou, nou. Maar ah goed, maakt niet uit hoor. Het is wel gezellig. Het is dus daar... heel graag gedaan. Okay. Ja, het was leuk. Goed, ik, uh, ik ga weer de, re de reis naar huis aanvaarden. Ja, ik ga je en... weghelpen. Ja, oké, okay, dankjewel. Duwtje in de rug. Duwtje in de rug. Uh, Luisteraars tot morgen. En Bedankt voor het luisteren. Doei.